Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Breda zijn rond acht uur vanavond meerdere politieauto's beschoten. De auto's stonden op een openbaar parkeerterrein. Drie politieauto's zijn beschadigd. De politie heeft een man aangehouden in het nabijgelegen dorp Prinsenbeek. Hij was eerder vanmiddag al gezien bij een politiebureau in Breda. Waar hij zich opvallend gedroeg. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaan woensdag staken. De maatschappij en de piloten kunnen het niet eens worden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Die hebben negatieve gevolgen voor jonge piloten. Volgens de bond worden vooral passagiers op korte en middellange vluchten getroffen. Het is niet duidelijk of de staking ook gevolgen heeft voor het Nederlandse vliegverkeer. De Griekse premier Tsipras gaat volgende week op uitnodiging van bondskanselier Merkel naar Berlijn. De twee hebben veel te bespreken. De Griekse regering wil economische noodhulp op zijn eigen voorwaarden. En Duitsland wil juist dat Griekenland zich aan de eisen van de geldschieters houdt. De betrekkingen tussen beide landen zijn de afgelopen tijd bekoeld. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft fel uitgehaald naar de Russische president Poetin. Die zei dit weekend dat Moskou bereid was om zijn kernwapens in staat van paraatheid te brengen aan het begin van de crisis rond Oekraïne en de Krim. Volgens minister Koenders moeten mensen zich niet laten intimideren door de woorden van Poetin en niet alles geloven. Robert Durst, een Amerikaanse miljonair die in een tv-documentaire per ongeluk drie moorden bekende, zal zich niet verzetten tegen uitlevering aan Californië. Daar moet hij terecht staan voor een 15 jaar oude moord. Dat heeft hij in New Orleans laten weten in een rechtbank. Durst werd geïnterviewd over nieuw bewijs in een van de moordzaken en na de opnames wist hij niet dat de microfoon nog aan stond. Dan het weer, temperatuur daalt tot rond het vriespunt en er kan een misbank ontstaan. Morgen zonnige periode en 10 graden op de wadden tot 17 in Limburg. Vanaf woensdag meer wind en in de kustregio's iets koeler. Dit was het NOS. Show. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We Met. Met nu. Het laatste uur. Welkom bij het laatste uur, het programma van het Huis van Gebed Zandvoort. Vanavond heeft Stefan Soisa van het Huis van Gebed Zandvoort een gesprek met Egbert Nierop uit Amsterdam. Egbert is evangelist, programmeur en bijbelvertaler. In het interview vertelt hij over zijn werk als bijbelvertaler, als evangelist in Amsterdam... en waarom hij zich heeft afgekeerd van de Jehovahsgetuigen, oftewel...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 gewerkt en uh, toen ben ik verhuisd naar Amsterdam. Hmm. en Ik heb overal gewoond in Amsterdam. Het is wel in West, als Zuid, als, als, als, als Oost, alleen nog niet in Noord. Okay. Kan je iets vertellen over je jeugdjaren? Wat heb je zoal meegemaakt? Welke scholen zaten je? Zat je? Nou, Ik ben opgegroeid in een, een klein dorp, Schellenkehout, vlakbij Horen in West-Friesland. Um, en daar uh, ja, ben ik opgegroeid in, uh, in, in, een, in een gezin met, met uh, drie uh, zussen en één broer. En uh, dat, dat was een uh, zeer religieus gezin. Uh, en uh, ik ben opgegroeid als Jehovah's Getuige. Uh, ja, dat heeft natuurlijk ook uh, wel flink uh, wat invloed gehad op mijn jeugd. En op school, uh, hoe je je daar gedraagt en hoe je je daar voelt. En, uh, en wat je wel of niet doet als kind. En dat, dat was mijn... Uh, mijn. Uh, ja, ik, ik moet wel zeggen dat ik in het begin heel veel moeite had als kind. En uh, hoe, ouder ik werd, <coughs> hoe ouder ik werd, hoe uh, makkelijker ik uh, uh, uiteindelijk uh, met mijn geloof om kon gaan uh, in, in verband met school. Dus toen ik op middelbare school uh, zat, uh, deed ik ook uh, op. Hoe uh, noem je dat ook weer? Uh, deed ik. Uh, um, nou, spreekbeurten voor de klas om te vertellen waarom ik, waarom ik geloofde, hmm. onder andere. Ja. En toen je hier in Amsterdam kwam te wonen, uh, was je ook intensief bezig met je geloof? Ja, dat is uh, wel interessant. Uh, ik ben naar Amsterdam gekomen omdat ik in Horen, want daar, zat, daar uh, heb ik een een jaar, ruim een jaar, heb ik gewerkt als pionier. Dan moet ik even uitleggen wat pionier is. Uh, Jovenstatuigen hebben heel veel uh, woorden die, die je als buitenstaande nooit te horen krijgt. Maar intern hebben ze een hele woordenschat, een uh, idioom, dat, dat zij exact uh, kennen. En uh, naar pionier, uh, dat is een woord dat uit, uit het leger komt. Uh, iemand die vooraf verkend bruggebouwd gebouwd en uh, die, uh, die uh, ja, moeilijke plekken openlegt... Uh, zodat uh, de gewone soldaten achteraf makkelijker uh, door kunnen gaan. Mm. En dat betekende voor mij dat ik 90 uur per maand uh, langs de deuren ging...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 Nou, het, het is een heel proces geweest. Um, elke ex-Jehovah's getuige, iemand die eruit stapt, die heeft zijn eigen verhaal. En de, de ene is heel luchtig erover, en de andere is wat meer dramatisch. Want dat kan heel uh, diep pakken, diep begrijpen in je persoonlijke leven. Um, maar maar ikzelf uh, ben aardig uh, fanatiek geweest. Uh, ik wilde nou ook heel graag uh, ook uh, ouderling worden en dat, uh, uh, ik wilde veel, veel doen voor andere mensen mm -hmm. dus uh, ik ben tot een jaar of 35 36 uh, ben ik uh, getuige geweest maar ondertussen, uh, ja ik sprak zoveel mensen uh, ook via internet en, uh, en gewoon aan de deur en uh, ja, je, je, ik, ik voelde me wel uh, ge, gedwongen om na te denken over uh, wat ik geloofde en kon, kon ik wat ik geloofde, zoals Peter zei kon ik dat uh, aan mensen uitleggen. En uh, oh. dat kon ik dus niet. Niet in veel gevallen. En er uh, kwam nog bij dat ik... Uh, uh, de behoefte kreeg om zelf de Bijbel te onderzoeken. En uh, dat, dat had ik als kind al als die wens. Iets met de Bijbel te gaan doen. Maar uh, ik, ik ben... Uh, ben ik ben uh, ongeveer zo rond, rond 2001, uh, de, toen is 9-11 uh, geweest. Ja. Toen ben ik gaan nadenken over van, ja, wat, wat de wachttoren leert uh, over de eindtijd. Uh, daar, daar, daar veranderen ze voortdurend hun leerstellingen. En uh, ik kon dat niet terugvinden in de Bijbel. Mm. En ik keek naar de wereld en ik zei: Ja, het, het lijkt erop dat de islam nu de volgende profetie van Daniel gaat, gaat vervullen. Ja. Maar zij zeiden, nee, dat, dat, dat mag je niet speculeren, maar ik wilde het toch allemaal weten. En, uh, en uh, er kwam bij dat ik later als, uh, ja, als ouderling ik heb uh, uh, een tijdje ja, hoe noem je dat, daar dienen. En uh, maar dat gaf me absolu absoluut niet de vreugde die ik had verwacht uh, om als ouderling te dienen. Uh, ja, het, het kwam er ook neer dat je, dat je mensen uh, ja, zou voelen dat het aan voor mij moest controleren. Mm. Uh, dat ze wel uren maakten en dat ze uh, alles rapporteerden. En, uh, ja, en, en in 2006, toen was er het avondmaal en je ja, ooggetuigen doen het op 14 Nissan. Daar zijn ze heel uh, stellig in van ja, dat, dat is de datum dat je het moet vieren, het ja. avondmaal. En toen mocht ik dat dan doen. doen, doen. En, uh, en ik hield weer zoals gewoonlijk een uh, lezing van een script. Wat je niet zelf mag bedenken. Maar dat, dat moet gewoon echt precies gehouden worden, dat script. En in dat script, dat duurde drie kwartier. En uh, daar werd na wel, hè, wel uh, bijna een half uur besteed aan. Dat de gewone mensen niet mochten gebruik maken van het bloed. Van de wijn en van het uh, brood, het lichaam van Jezus. En uh, iedereen die, die stond me daar aan te, aan te, te gapen. Uh, uh, en iedereen was gewoon, nou ja, ik, ik, ik, ik dacht van ja, maar wat, wat is dit voor een boodschap die ik mensen vertel? Want, uh, uh, het mag niet. En, uh, en niemand die zich verder een vraag stelde, niemand die... Mm. Dus dat was voor mij heel onbevredigend. En uh, ja, eigenlijk heeft mijn broer, die, die best wel atheistisch is, heeft me het laatste zetje gegeven. Uh, een maand daarna ging ik naar het toe en... Uh, ik wilde vragen van waarom word je niet weer je hoofd getuigen, want uh, hij was ook opgegroeid, net als ik. En toen stelde hij me een paar moeilijke vragen. Mm. En die heb ik uh, dacht ik, nou, dat ga ik even beantwoorden. Ja. En uh, met de computer naast me. En, uh, maar die vragen kon ik niet beantwoorden. En daar, op dat moment zak je door de vloer... en dan denk je, ja, eigenlijk, eigenlijk is mijn geloof gebaseerd op zand. En als er een golfje komt, dan uh, ben je nergens. Mm. Dus dat, dat was eigenlijk in 2006... En uh, toen heb ik uh, al vrij snel besloten van ik ga echt radicaal uitstappen, ik ga opnieuw uh, mijn leven beginnen. Ja. Dat uh, wordt natuurlijk niet gewaardeerd, je krijgt geen, hand, geen gouden handdruk bij Joves getuigen. Uh -huh. Dus uh, ja, maar ik, ben, uh, ik heb God nooit uh, uh, verlaten en God heeft mij ook nooit verlaten. Oké, okay, dus sinds 2006 ben je weggegaan van die Jovens getuigen. Kun je misschien voor de luisteraars uitleggen wat de verschillen zijn tussen um, Joves getuigen? en het christelijk geloof, zeg maar. Dat is een uh, hele uitgebreide... Een, ja, een simpele vraag met een heel uitgebreid antwoord... maar ik probeer het een, een beetje uh, samen te vatten. Uh, Joodse getuigen zijn christenen... hoewel sommigen zeggen van niet... maar ze geloven in Jezus... dus dat maakt dat ze christenen zijn. Ze geloven in het loske van Jezus. Maar uh, uh, in tegenstelling tot, tot de meeste christenen ontkennen ze dat Jezus God is. Dus in hun ogen is Jezus... een God. En daar uh, hebben ze allerlei teksten voor. En dan zegt ze, Satan is ook een God. Dus in het beeld van de Joachse tuigen... is, is uh, uh, de Vader... is de enige God. En Jezus is geschapen. Mm -hmm. En uh, Jezus is degene die naar de aarde kwam... en dan straks uh, in de vorm van... Uh, Engel Michael... dan uh, uh, in de openbaring genoemd... Uh, de, de duivel zal vernietigen... en dan uh, uh, het einde zal brengen over deze aarde. En dat, ja, ik kan heel veel kenmerken noemen van jou als getuigen... wat ze geloven. Het, het meeste is niet uit de Bijbel. Hoewel ze allemaal beweren dat het wel zo uit de Bijbel komt. Maar ze zijn heel sterk dus gericht op Armageddon. En Armageddon is, is voor hun een soort van doomsdag waarbij ja, de, iedereen die niet jouw getuige is... zal worden vernietigd. En uh, uh, iedereen die wel jouw getuige is, die mag dan uh, na Armageddon de, de aarde schoonmaken en de lijken opruimen mm. en, enzovoort. Dat soort dingen ja. zeggen ze ook echt, want dat zullen ze niet tegen, tegen jou op de straat zeggen. Ja. Maar, en ze maken nog onderscheid tussen de 144.000 en de ja. grote massa, zeg maar. Exact, ja, dat heb je goed gezegd. Ja, dus diegenen die Armageddon overleven, dat, zijn, uh, dat noemen zij de grote scharen. Mm. Dat baseren ze op uh, Johannes 10 een mislezing daarvan natuurlijk. Dan zegt, Jezus, ik heb nog andere schapen die niet van deze kudde zijn. En, en dan zegt ze, nou, je hebt een kleine kudde. Dat zijn de gezalfde 144.000 en de grote scharen. En dan, dan wordt er weer een tekst gehaald uit de openbaring. En nou, wij zijn de grote scharen en wij zullen dan aan overleven en dan overleven. En dan mogen wij in het paradijs leven, terwijl die 144.000 uh, gezalfden... Uh, die mogen dan in de hemel de aarde regeren samen met Jezus. Dat is wat zij geloven. Oké, okay, dat is de elite zeg maar, die vanuit de hemel uh, regeert. Ja. En de rest die heeft een aardse paradijs hier op aarde. Ja, en dan uh, is het nog sterker dat, dat, uh, dat je als je getuige... ben je in het paradijs nog niet zeker van je leven. Nou, Jezus is voor ons gestorven. Maar daar, daar leren ze, nou ja, dan komt er het duizendjarig rijk. En dan, dan gaat God ons alsnog weer beproeven. En dan uh, laat hij uh, de duivel weer los. En dan... Ja, kan het, het best zijn dat jij weer onder de uh, uh, ja, de, toch weer uh, zult sterven in het oordeel terwijl die 144.000 uh, uh, hun, hun eeuwige leven hebben verdiend uh, en zij zullen een onsterfelijk leven hebben? Maar, maar als aardse, aardse uh, mensen, dan ja, zal God ons blijven beproeven als het ware, en, uh, totdat de duivel dan is vernietigd en dat, dat geloven zij. Oké, okay, hartelijk dank. ...na het gesprek met uh, Egbert Nierop in het programma Het Laatste Uur. Een programma van Huis van Gewets Antwoord. In, in het eerste gedeelte van het interview heeft Egbert uh, verteld over uh, waar hij is opgegroeid... ...en hoe hij naar Amsterdam is gekomen. En dat hij bij de getuigen zat en waarom hij is vertrokken van de getuigen. We gaan nu spreken met hem over zijn opleiding, over zijn werk dat hij uh, doet en ook over uh, zijn vertaalwerk. Egbert, kan je misschien iets vertellen over de opleidingen die je gevolgd hebt? Een uh, heel eenvoudige opleiding. Ik heb uh, HAVO gedaan en uh, daarna, uh, daarna. tijdens uh, mijn werk heb ik daar gewoon zodra dat nodig was cursussen gedaan. En uh, uh, ook wel een cu uh, cursus kort hoger onderwijs gevolgd bij de, bij de universiteit, maar dat was echt heel kort. En uh, uh, ja, een vergelijkbare studie met hbo gedaan uh, op, tijdens mijn werk. Um, ja, ik ben uh, eigenlijk al heel gauw uh, na, na mijn school in uh, 1987 ben ik uh, in de automatisering terechtgekomen als, mm -hmm. als programmeur. Ja. En met welke programma's werk je? Uh, welke. Ik, ik programmeer. Uh, um, vroeger werkte ik met, met uh, BASIC en met. Uh, zelfs met Assembly-taal, uh, machinetaal. En uh, tegenwoordig uh, werk ik met C -Sharp, uh, en met uh, Microsoft.NET-omgevingen. Wat ik begrepen heb is dat je een eigen bedrijf bent begonnen. Ja. Hoe heet dat bedrijf? En. Hoe loopt het nu met je bedrijf? Dat ja, bedrijf heet Adsecure. Uh, ja, vroeger heette ik gewoon hier op Web Consultancy, Dat was misschien een betere naam. Um, dat, dat bedrijf dat, uh, um, ben ik begonnen um, al, ja, al heel vroeg, al uh, 1991. En uh, ja, dat, dat, uh, als, als freelancer, als zelfstandig zonder personeel uh, heb, je, heb je veel meer vrijheid in je eigen uh, carrière. Mm. En uh, dat trok me aan. En uh, daardoor kon je ook veel meer expertise voor, voor klanten uh, ja, uh, benutten. Hè. Dus je, je kunt je, je steeds spe, uh, specialiseren, maar je kunt het ook wel weer uitbreiden op uh, de gebieden die je interessant vindt. Je bent sinds 1991 ZZP'er. Ja, inderdaad. Ik begon het zelfs als, als schoonmaakbedrijf. Uh, want ik was toen was toen, uh, Getuige, uh, zoals ik had verteld. En, uh, en toen uh, was het werk echt in een dip, in de automatisering ook. En uh, dat was zo, uh, uh, zo lastig dat ik toen had, uh, de tip kreeg van waarom je niet in een schoonmaakbedrijf. En uh, heb, toen ontdekte ik dus dat ik kon werken bij het Amstel Hotel als onderaannemer. En dan kon ik met één nacht werken. Ja. Kon ik genoeg verdienen voor de hele maand. Eén nacht per week. Alleen met uh, schoonmaakwerk? Ja, met schoonmaakwerk. Ja. Maar na drie jaar ben ik, alweer, uh, uh, ben ik zelfs één jaar nog een boekhouder geweest. En daarna weer uh, lekker in de automatisering. daar ligt mijn hart. Oké. Okay. en Ik heb van jou gehoord dat je ook vertaalwerk doet. En dat je bijbels uh, vanuit... Welke taal was het? ook Aramees, Aramees. Aramees vertaald naar het Nederlands. Waarom heb je voor Aramees gekozen? Ja, dat is een, ook een, een proces geweest. In, in 2006 ben ik begonnen, 2005 al, uit, uit een soort van roeping. Dat ik als kind al had, ja, ik wil iets gaan doen met de Bijbel, ik weet alleen niet wat. Hmm. En ik ben gewoon begonnen met, met, met een software om de, de Bijbel vanuit het Grieks uh, ...naar het Nederlands te vertalen... Uh, ...dat was voor mezelf bedoeld. En, ja. uh, tijdens dat proces... ...dat is ook een van de processen... ...die me heel waarschijnlijk echt uh, hebben bevrijd... Uit, uh, ...uit de religie van uh, het ja, ...of het getuigen. Dus tijdens dat vertaalwerk... ...zag ik dat Jezus heel anders was. Ve heel, heel veel reëler werd voor mij. En, uh, maar dat, uh, tijdens dat vertalen kwam ik steeds op teksten... Uh, waar ik als kind al dacht van maar welke, welke tekst is de juiste tekst? He? Want soms krijg je dan te horen van... maar ja, er staan, er staan, uh, de tekst staat tussen haken... en dat betekent dat we niet zeker weten of die haken daar echt horen. Ja. En uh, dus ik ging... Ik ging uh, ja, dat is ook een beetje, het zit in mij als programmeur onderzoeken... van uh, welke tekst hoort daar en waarom hebben we, hebben we die vraag? En, en dan blijkt dan dat we dan uh, uh, de Bijbels uh, hebben uit... Uh, uit Alexandrië in Egypte. Mm -hmm. Griekse Bijbels. Uh, en we hebben een hele Bijbelstam uit uh, Byzantium, uh, uit uh, Turkije. En dat zijn de hoofdtakken. En, maar sommige teksten die ik tegenkwam. daar dacht ik van ja, maar, maar toch, ik, ik heb daar nog steeds vragen over. Want wat zei Jezus nu echt? En, en waarom zei hij soms iets in het Aramees? En het Griekse ook. Kun je een voorbeeld van geven? Nou, een, een, een bekende is natuurlijk dat hij uh, uh, tegen een meisje zei... Talitha en, en dat is het leuke. In, in, in, de, in de Egyptische tekst uh, zegt Jezus Talita Kumi' En in de Byzantijnse tekst 'Talita Kum'. kan ook andersom zijn. Mm. Maar, maar dat is een, een hele uh, grappige variant. Dus waarom staat er wel een i en de andere geen i? En uh, dan bleek dus dat, dat, uh, dat het Aramees... Uh, volgens de principes van het syrisch aramees uh, je spreekt de i niet uit, maar je schrijft hem wel. Dus, dus de Egyptische te Griekse tekst heeft daar netjes een i staan en, uh, en de Byzantijnse tekst zoals je het uitspreekt, de litacum. Hmm. Dus je hebt uh, syrisch aramees volledig eigen gemaakt om dat te kunnen doen?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 De, die is er ook onmisbaar voor, lexicons en uh, nazoekwerk uh, op internet. Ja. Dan kun je heel veel woorden gewoon uh, mm. um, terugvinden. Maar wat heb je nou geleerd van dat vertaalwerk? Uh, qua kennis van de Bijbel? Nou, ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, uh, ik een heb, ik heb één, één basisding is dat Gods woord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 wat voor vroege teksten hebben we nog meer uh, gotisch. Dat zijn allemaal hele vroege teksten, het Latijn. Uh, het is echt een, een, een godswonder dat al die teksten zo uh, enorm op elkaar aansluiten. Uh, dat heeft mijn uh, ja, geloof in, in God, uh, zijn, zijn bescherming van het woord, mm -hmm. bijzonder uh, gesterkt. En uh, er zijn natuurlijk wel variaties onderling. Mensen maken foutjes.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 Uh, die Bijbel bestellen? Ja, ze kunnen gewoon uh, op www.peshitta.nl dat uh, schrijf je met P-E-S-H-I-T-T-A.nl. Uh, daar kunnen ze gewoon uh, de grondtekst of de, uh, de vertaling ook uh, lezen. De grondtekst staat ernaast, dus uh, dat is voor de Syrische christenen in Nederland, die kunnen die tekst ook lezen. Mm -hmm. uh, sommigen. Um,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 Hoewel het is een vertaling, dus het blijft altijd natuurlijk uh, beperkt. Is het dialect dat Jezus sprak? Ook Syrisch Aramees, Of is er weer een ander dialect in het Aramees? Ja, de, de, ook een goede vraag. Um, nou, er zijn uh, mensen die zich bezighouden met het tekstonderzoek van uh, het Midden-Oosten. We um, moeten zeggen dat het Midden-Oosten tot de middeleeuwen een, uh, een, een hele rijke uh, literaire uh, geschiedenis. Uh, zelfs veel meer dan Europa. Europa kwam pas veel later erachteraan. Um, zij hebben dus uh, uh, uh, bijna allemaal hun teksten standaard in het Syrisch. De grote boekwerken zijn allemaal in die, die taal... zoals wij Koine Grieks hebben... hebben zij uh, Syrisch als standaardtekst. Uh, zodat iedereen dat kon begrijpen... als een soort van literaire taal. En, uh, maar, maar wat hebben we dan... van de tijd van Jezus? En van uh, de tijd van... Uh, uh, uh, ja, wat, wat geschreven is in Jeruzalem? En da, Daar is niet veel meer van bewaard. We hebben natuurlijk... van Babylon hebben we de, de Talmud. De Joodse Talmud. Dat is ook Aramees... Uh, de maar veel van die geschriften in die tijd zijn echt gewoon vernietigd door, door, door literaire genocides en door ja, bibliotheken die verloren zijn gegaan. Uh, kerken die zijn vernietigd, uh, kloosters die zijn vernietigd. Dus wat we nu hebben stamt uit de middeleeuwen en van, van, van veel eerder hebben we niet. Uh, natuurlijk zijn er enkele, heel veel oudere teksten in Egypte gevonden en zo. Maar uh, Jezus sprak uh, en dat kunnen we ook terugvinden in de Bijbel, een Galilees, G een Galilees, uh, Aramees, Judees, Ju en ja, het is ook Judees, uh, uh, Aramees. Die twee dialecten uh, hadden verschillende uitspraken, mm. en dat is ook de reden dat ze bijvoorbeeld Petrus uh, herkende aan zijn, zijn tongval, uh, dat hij uh, werd, ver, werd daarop werd hij herkend door het meisje die uh, op, op het plein stond. Wat zijn de oudste fragmenten eigenlijk van het, uh, Armees, uh, de Armeische uh, Bijbel? Uh, nou, de, de oudste fragmenten stammen uit de tweede eeuw en uh, van, van daarvoor uh, hebben we helaas niets, uh, geen, uh, geen uh, uh, Ja, we, we hebben uh, het oudste uh, wat, wat, wat we nog wel hebben is uh, gevonden in, uh, in het Grieks, bijvoorbeeld, hey, in uh, Egypte. Ja. het gaat zelfs door, door de eerste eeuw. En P-62 noemen ze dat geloof ik? 52. 52 en ja. P-77 of ja. zo? Ja, ja, klopt. Het is nu te vinden in het museum in Engeland, hè? in ja. Londen. Ja, absoluut. Nou, het is maar goed dat we die teksten hebben. Maar, uh, ja, weet je, de, de, zoals ik al zei, er zijn, de, er zijn wel degelijk hele oude teksten gevonden. Ook in het Sinaï-klooster, daar hebben ze dus uh, Palim -zest, uh, dat is uh, tekst die is uitgewist en dan overschreven met een uh, ander verhaal. Maar die tekst eronder bleek gewoon een compleet... Uh, de, de, de, de, ...evangelie van uh, Matthäus en uh, Marcus Johannes te zijn... Mm -hmm. ...in uh, een Syrisch dialect, in een Aramees dialect... ...wat veel meer Joods is dan de Syrische Pashita zelf. En uh, ja, men weet ook niet precies waar die tekst precies is ontstaan... ...maar die tekst is er gewoon, plop, die is er. En uh, men vermoedt ook gewoon dat dat uh, veel, wel, veel meer afstamt van, van de, de eerste eeuw... ...alleen exact weten we het niet, dat kunnen we ook niet weten. Oké, okay. ik heb begrepen dat je nu bezig bent met het vertalen van Daniel. En waarom heb je gekozen voor het Bijbelboek Daniel uit het Oude Testament? Eh, uh, om ja, omdat het mij interesse had. Uh, mijn, uh, uh, ik, wil, ik wilde weten: van zijn, er, zijn er misschien uh, interessante teksten verschillen te zien met het Hebreeuws? Uh, wat we nu hebben. En, en, een gedeelte van Daniel is Hebreeuws, een gedeelte van Daniel is Aramees. En dat is bekend. Eh. Um, maar tot nu toe, ja, ik ben, ik ben uh, eigenlijk uh, nog niet zo, want het is erg moeilijk. Nog niet zo ver, ik ben bij hoofdstuk 3. En uh, het verrassende is dat ik geen uh, verschil heb ben tegengekomen. Het is gewoon echt een perfecte tekst. Wat we nu hebben uh, is, is gewoon goed. Oké, okay, we zitten nu in Osdorp tijdens het interview. En we hebben net geëvangeliseerd op, de, op het Osdorpplein... Kan je iets vertellen over uh, evangelisatieactiviteiten van jou? Uh, we werken nu ongeveer een half jaar samen. Uh, kan je iets vertellen over uh, yeah, die activiteiten? Ja, ik vind het heel uh, prettig, uh, Stefan, om met jou, uh, want jij hebt me uitgenodigd om uh, samen de, de pleinen van Amsterdam te bezoeken en te kijken van waar, waar is er uh, behoefte, uh, waar, uh, waar zijn de moslims die geholpen worden, kunnen worden om uh, Jezus te leren kennen. En uh, ik wil het heel graag doen omdat ik Gods kracht, uh, gods, gods werking, uh, ik geloof dat Gods werking nog steeds actief is en dat heb ik ook gezien. En uh, ik vind het heel mooi om te, om te zien dat mensen worden geraakt door, door Gods Woord en dat ze. Ja, uh, uh, bemoedigd worden van, van God houdt ook van mij en het, e het evangelie is eigenlijk zo eenvoudig het is, het is echt gewoon Jezus is voor jou gestorven, God houdt van jou je bent, je bent niet een niets uh, je bent, een, je bent uh, in Gods ogen ben jij zeer kostbaar uh, dus die boodschap is zo eenvoudig en uh, ja, ik zou het best vaker willen doen uh, ik hoop ook gewoon uh, later steeds meer uh, ja, uh, te kunnen doen wat dat, wat, wat dat betreft op pleinen en uh, waar dan ook God me naartoe stuurt Oké, okay, en je hebt wel een uh, geweldige genezing meegemaakt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het was van een, uh, een, uh, een, een ex-collega van mijn vrouw. Die uh, kwam ook tegen uh, in uh, de Albert Heijn en zij, uh, ja, ik vroeg van hoe gaat het en uh, we hadden een gesprek. En ze vertelde dat ze bijnierschorskanker had. Nou, daar wist ik toen nog niks van, maar heb ik heb nagezocht van nou, dat, dat is een, uh, een zeldzame vorm van kanker. En uh, als iemand dat heeft, dan, dan is de genezing, uh, is de kans is zeer klein. En uh, uh, iemand krijgt altijd, uh, altijd stond er op die website, uh, speciaal voor het onderwerp, altijd uh, chemotherapie. En uh, iemand moet altijd terug gaan blijven komen na jaren voor controle. En toen dacht ik nou, ik was toen eigenlijk net begonnen, dus het was voor mij echt een, een enorme spring, sprong in het diepe. Begonnen met evangelisatie en bedofensieken? Ja, ik was net begonnen. En ik was in de supermarkt. Ik zei nou weet je wat. Uh, um, um, ik, ik wil voor jou, wil ik bidden. Dat die, die, die kanker uh, verdwijnt. En, uh, en uh, zij zei ja toch wel in de ja, naam van Jezus. Ja, ja zeker in naam van Jezus. Nou dat, dat kwam mooi uit. Want zij gelooft ook in Jezus. Mm -hmm. En uh, toen heb ik gewoon in de, in de supermarkt gewoon uh, gezegd. Hè, van in Jezus naam kanker verdwijnen en wees gezond. En uh, meer was het niet. En na uh, een maand kwam ik haar tegen. En uh, samen met mijn vrouw. En toen vroegen we natuurlijk weer, hoe gaat het? En ze zeiden, nou, je, je wil het niet geloven. Maar ik, ik was in de wachtkamer uh, en, en ze hebben me weer uh, geanalyseerd. En uh, ik hoef zelfs geen chemotherapie. Dus uh, die, die, die assistente van de dokter, ik was nog niet eens aan de beurt. Maar die assistente, die, die kwam al van, nou mevrouw, ik wil, ik wil het u nu al vertellen. Maar uh, u bent gezond. <laughs> dus uh, ja, dat was echt... Uh, uh, heel wonderlijk was dat. Dus ik, ik, ik geloof echt dat God haar heeft genezen. En zij geloofde het ook. Amen. Hartelijk dank, uh, Egbert, voor je verhaal. We zijn er uh, allemaal door bemoedigd. En uh, wij hopen dat u ook luisteraars hebt genoten van het gesprek. En uh, ja, we wensen u een prettige avond terug. Luister naar het gesprek met Egbert Nierop uit Amsterdam. De website waar u de Bijbelvertaling van Egbert kunt vinden is www.pesita.nl. Pesita schrijf je P-E-S-H-I-T-T-A Ik herhaal www.pesita.nl. P-E-S-H-I-T-T-A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 Wunderschwach, een Sünder, verloren, wenn du steest. Doch heb den Kopf, weil Liebe. Dein Weg is manchmal einsam, gepflastert ook met schmerz. Dein Himmel schwarz en regnen ein Heer. I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 Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op dit nummer. 06 37 09 4760. Of u kunt mailen naar info apenstaart.gebedsandvoort.nl. Info apenstaart.gebedsandvoort.nl U kunt ook onze website bezoeken. www.gebedsandvoort.nl